Finch met het NOS-journaal. De rechter in Utrecht heeft de eerste bij rellen naar de wedstrijd FC Utrecht FC Twente. Straffen variëren van 80 tot 180 uur taakstraf. In totaal krijgen vandaag 74 Utrecht-hooligans hun straf te horen. Vanwege het grote aantal verdachten verschijnen ze steeds in groepen van vier voor de rechter. Bij de rellen eind vorig jaar werden agenten en de ME bekogeld met vuurwerk, fietsen en stenen. Een aantal van hen raakte gewond. De vier slachtoffers van de schietpartij in het Franse Toulouse zijn in Israël begraven. Het gebeurde volgens de Joodse rituelen op een heuvel in de buurt van de oude stad in Jeruzalem. De voorzitter van het Israëlische parlement haalde hard uit naar de schutter. Het Joodse volk wordt geconfronteerd met wilde beesten die gestoord zijn geworden door hun haat, zei hij. De vermoedelijke dader van de schietpartij wordt sinds vannacht omsingeld in een woning in Toulouse. In de sporthal in Lommel is de officiële herdenking van het busongeluk in Zwitserland bezig. Met het ongeluk kwamen vorige week 28 mensen om het leven. Belgische militairen droegen de lijkkisten de sporthal binnen. In de sporthal zijn zo'n 5000 mensen, onder hen prins Willem-Alexander, prinses Maxima en premier Rutte. Buiten staan nog eens duizenden toeschouwers die de dienst via schermen volgen. Een Britse vrouw die een half jaar geleden werd gegijzeld door Somalische piraten is vrijgelaten. Er is losgeld betaald. Familieleden van de 56-jarige vrouw hebben het bedrag bijeengebracht. Hoeveel er is betaald is niet gezegd. De vrouw werd in september ontvoerd in een resort aan de Keniaanse kust. Haar man werd bij de aanval gedood. Kinderliedjesschrijver en radiomaker Herman Broekhuizen is overleden. Hij is vooral bekend van het radioprogramma Kleutertje Luister... waarin verhalen werden verteld en liedjes werden gezongen met kinderen. Veel bekende liedjes zijn van zijn hand, zoals opa Bakkerbaard en Elsje Viderelsje. Herman Broekhuizen is 89 jaar geworden. Het weer droog en zonnig, weinig wind, temperatuur tussen 13 graden aan zee, 16 in het binnenland. En op de komende dagen veel zon, maar dan ook iets warmer. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A16 Rotterdam Breda, bij Rotterdam Feyenoord 3. En verknopen met Ridderkerk, 4 kilometer op de hoofdrijbaan. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het, het. En jij beleeft het Het ritme van ZFM Op TV, tv, radio en internet ZFM Met nu de muziekboulevard Ja, daar zijn we weer Daar zijn we weer, Goedemiddag. ZFM Zandvoort, ZFM luncht Het is alweer 3 over 12 En we zijn bij het lekkerste lunchprogramma van de hele regio aangekomen We gaan lekker genieten van ons broodje En jullie van achter de Munning met Niet of Nooit geweest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 Ik ben mezelf niet of nooit geweest, al die geweest. Ik ben mezelf niet of nooit geweest. Not watching. Je hoorde Coldplay met Fix You Ja ja, uh -oh, mooi programma Sowieso We hadden het bijna net, het einde van dit nummer hadden we bijna net niet gehaald En waarom? Mijn piercing beschoot los te schieten Dat hoef ik liever niet te weten Nou Rob, ik ga je alles over mijn piercing vertellen Nee <lacht> Maar uh, Robby, uh, hoe is het voor deze dan met jou jongen? Goed, en met jou? Ja goed, ik mag niet klagen Ik heb weekendje gehad, dus mooi uh, was, Het uh, was proper en uh, hoe is uh, jouw weekend aangezien? In ieder geval, jij ja, zit nu in je weekend eigenlijk nog. Mm, nou ja, ja, niet goed. Oké, okay. hou je het uh, druk, dus, uh, dus, uh, dus, uh, lekker bezig blijven. Altijd, altijd. We maar hebben We hebben lekker een broodje van de week. Jij, jij weet daar alles van. We ja, kennen twee broodjes van de week uh, wel verstaan. Vandaag we, uh, uh, ges gesponsord de NUF. KV-nuf, die, uh, die heb ik daar uh, ja, zojuist heb ik die daar opgehaald. En die hebben wij ons uh, genuttigd. Oh, wat praat ik aan Het wordt nog wat. Nee, één van de eerste broodjes was het Beijing broodje. En het Beijing broodje, dat hebben ze al heel lang op de kaart staan. En dat loopt nog steeds af. Nou, we hebben het net geproefd. en Het is hete kip met... Nou, een beetje kipsatee, hè? Ja, eigenlijk een soort van kipsaté, maar het is zo onwijs lekker. een bara broodje of zo. Ja. Dat is onwijs lekker en uh, daarbij hadden we als uh, tweede broodje, we denken, we doen gewoon extra afwisseling We gaan jullie even lekker laten water kwijlen, daar hebben we die tijd ook gewoon voor Dan schieten jullie extra snel naar Nuf toe hey, We hebben ook als uh, tweede broodje, hadden we de uh, Club Sandwich Gezond Nou de Club Sandwich Gezond, dat zegt het al, dat uh, zijn uh, op één stapeling Dat zijn drie uh, ja, plakken boeren, boerenlandbrood zijn dat en Dus de tomaat zit tussen. even kijken wat er dan nog tussen is Tomaat, dus van, ei, dus, uh, hand, uh, nee tomaat, uh, ei, kaas, en, dip, uh, heb uh, ik Ja. En, en sla. Uh, en sla, oh, het is zo lekker. Ze hebben een heerlijk. Ik weet alleen even niet wat voor dressing ze precies op hadden zitten, maar het is. Oh, zo lekker. Kerry. Kerry. Oh, nou <laughs> jongens, echt, het is een aanraaien, Gewoon doen. Ga even langs af en nu ga even voor uh, een van die twee broodjes of alle twee, zoals wij dat hebben gedaan. Ga er even naartoe. Het is echt, uh, die mag je zeker niet overslaan. Dan kunnen ze helaas niet, Bellen. We kunnen ze helaas even niet bellen, dat hebben we. In ieder geval degene die daarover gaat, die ze zelf even niet. Dus uh, daarom vertellen wij jullie even een beetje hoe, le hoe lekker wij hebben genoten. Dus even nogmaals, ga lekker naar Muf, uh, op uh, de even kijken, in de Haltestraat. Ze hebben een heel mooi terras naar hen aangezien. Als u al naar buiten hebt gekeken, heeft u ook wel gezien dat het bloedmooi weer is vandaag. Bloedverziekend mooi. Heerlijk. Dus ga gewoon lekker naar een nuf toe. Ze hebben een prachtig groot terras. Dan kun je genieten van een hele bakje koffie. Of misschien, als u er nu al aan toe bent, misschien een lekker wijntje of een biertje. Net zoals ons vorige week. Inderdaad. Lekker boeghondisch genieten. Op de woensdag. Even de, even de break van de week. Even pakken. Even de, dus zeker doen. De, de, de knoop van de week Doorhakken. Door Inderdaad. Even de Heerlijk. week sluiten. Hoe heet het? We gaan uh, even verder met de uh, golden earring met another 45 miles to go. Yes, yes. Geniet ervan. To veil over the light In the distance, some shadows of the clouds in the sky I've got to get home to my child, my wife Here comes the night I'm scared to death, gotta get me a ride right. Looks like the road is swallowing me up Gotta hurry on Don't dare to look back Blueberry is straight ahead I wish I Death, gotta get me a ride, it looks like the road is swallowing me up, gotta hurry on, don't dare to look back, Blueville is straight ahead, man's world, James right. Wouldn't be nothing Like no one made a But a woman man makes a better man. Man needs a woman. Man think about anything above, but money can't buy him love. Face the fact, you gotta face the fact. Man needs a woman. Yeah, James Brown, Brown with this man's world. All that later. En dan gaan we eens even kijken, want als het goed is, heb ik meneer Draaier aan de telefoon. Goedemiddag. Een hele goede middag. Goedemiddag. Wouden u vorige week, even voor de luisteraars die het misschien gemist hebben, wouden, Vorige week vorige week, uh, meneer Marcel Draaier, hebben gebeld naar aanleiding van um, het uh, eerste Zandvoortse kampioenschap darten. Dat uh, plaatsvond op 17 maart 2012. En um, ja, uh, we, gaan, we willen u vragen hoe is dat gegaan? Nou, perfect voor lopen allemaal. Oké, okay, nou heel mooi om te horen. En uh, ja, het is uh, denk ik wel voor herhaling vatbaar. Voor herhaling okay. vatbaar? En het is voor herhaling vatbaar. Dus even kunnen volgend jaar kunnen we weer een toernooitje verwachten? Dat kan ik zeker weten. Dus, dus, dus, dus, dus, dus er was ook gewoon een goede opkomst? Nou, er waren sowieso uh, toch uh, 32 uh, personen, maar er waren er 22 binnengekomen. En het waren puur zandwoorden, en ik heb 30 afschrijvingen van uh, buiten zandvoort af moeten zeggen. Oké, okay. dus gewoon echt puur alleen voor Samson uh, was. Nou, dat is ja, lekker. He. En het zat dus ook al gewoon, het zat gewoon echt tot aan de nok toe vol. Nou ja, café, het sportcafé was aardig gevuld, uh, mogen we zeggen. En meneer Smit is uh, ook aardig tevreden geweest. Oké. Okay. En uh, zijn er ook nog echt, echt, uh, spa ja, echt, echt spannende wedstrijden geweest? Uh, echt gewoon dat zweet de meeste mensen uitstonden, uitbrak? Of, uh... Nou, toch wel ja. Want uh, er waren toch <laughs> wel twee... Uh, terwijl die waar wij van dachten, nou, die gaan het misschien wel worden in de finale, maar die eh, waren er dus echt gewoon, echt met, de, met het knock gelijk de eerste wedstrijd. Oké, okay. ja, dat klinkt mooi. En, en wie is de winnaar uiteindelijk geworden? Nou, de winnaar in de, in de verliezersronde, om zo maar te zeggen, is Michael Frans geworden. Oké. Okay. En eh, de winnaar in de winnaarsronde is Gerard Klein geworden. Oké. Okay. Oh, okay. de divisie, Dora. Oké, okay, dus die moeten zich weer bewijzen volgend jaar op het volgende toernooi. Ja, die moeten zich ze zeker bewijzen. Dus die hebben een titel te verdedigen. Kijk, dat is eigenlijk wel heel erg spannend, want uh, volgend jaar komen er nog meer mensen zullen natuurlijk nog wel meer mensen opkomen. Ja. Dus dat betekent gewoon dat de wasstrijd nog eens even dubbel los. Want er is een titel en een nieuwe titel te halen en te verdedigen. Ja, dat zeker. Kijk, en uh, dan komt de vraag natuurlijk van, ja, wat gaan we doen? Gaan we het opengooien? Of uh, gaan we het uh, nog voor worden houden? Mm -hmm. Dus ja, die keuze moet ik nog uh, met, uh, met mijn collega even besluiten maken. Oké. Okay. Nou, we hopen dat het een nog groter succes wordt sowieso ja, volgend, zeker, ja. volgend jaar. Dat gaan we zeker doen. En dan hopen wij van CFM er natuurlijk een beetje bij te zijn om een live verslag te kunnen geven. Dat zou natuurlijk mooi zijn. Dat is bij deze dan... Uh, Geregeld. Dat Wat gaan we doen? Open. Dan nemen we tegen die tijd weer contact met u op. Inderdaad. Laten we dat doen. Oké. Okay. Hartstikke bedankt voor de informatie en de uitslagen. Oké. Okay. En we, we zien u volgend jaar weer. Ja hoor. Oké. Okay. Een fijne middag. Een fijne middag, hier. hoi. Hoi. hoi. Nou, dat was. Uh, De heer Marcel Draaier Marcel Het kampioenschap darten Ja, toch wel leuk dat er inderdaad dat er dan heel, heel veel mensen zijn op, op, opgekomen. Ja. En ook heel veel mensen van buitenaf of zo over of te uh, komen. Het is ook een heel populaire sport. Ja. ja. ja dus, dus, uh, dat is gewoon top joh. En wij zijn er gewoon volgend jaar gewoon bij. Volgend jaar zijn wij, gaan wij daar gewoon, gewoon heel fijn gaan met bij zijn. Dan gaan we gaan gewoon een live verslag gaan wij gewoon doen. Dan gaan, ja. we, gaan, we gaan we met de deelnemers gaan we natuurlijk praten, dan gaan we alles gaan we doornemen. Kijk, dat laten we nog heel even volgend jaar, maar oh, ik ben eigenlijk wel heel enthousiast. Nou. Oh, ik ben echt ik ben echt zo enthousiast klein jongetje zo voel ik me nou. Dus jij gaat verslag geven als deelnemer. Mm. Goedemorgen. Ja, ik ga verslag geven als deelnemer ik ga daar staan in de eerste ronde lig ik er al uit. De eerste drie darts er in het bord maar erboven. Maar je hebt wel de sfeer geproefd. Ja, ja het is heerlijk. Ja, ik heb ja, we gaan voor de thuis hebben, we hebben nog hebben we een dartbord hebben hangen. Doen we doen altijd gewoon voor de geinou, altijd even lekker darten. Mm. Dan moeten we samen even gaan oefenen. Ja, gewoon gewoon even sterk inoefenen. dus volgend jaar komen Robby en ik komen op met allebei een handdoekje op en met het nummer van de, die I have the tiger weet je Te, Nee, de, deze, de, deze. De. Dan de komen aan en dan hoor je dit. Dit het er je. Flitsende, flitsende camera's. Robby Brouwer, Mike Leuk. En dan is het er een keer, net zoals Barneveld, als je wint, naar boven. Naar boven kijken. Je fantasie gaat je wel niet te boven, hè? Ja, ik heb die trofeeën, heb ik, denk ik al drie keer in mijn kast staan. <tot> Oh oh oh, oh. Dus even kijken, jij had nog een lekker nummertje voor mij Ja we gaan lekker Die luisteren voor mij, voor ons We gaan lekker luisteren naar de dijk met binnen zonder kloppen En ging weg zonder woord De straat is vrij De gracht benevel Ik wist niet dat we zo slecht waren, Rob. Zijn we al echt gewoon on the highway to hell? Heerlijk. ACDC. Zo'n so middel in de week... Likey Lee Likey Lee I Follow Rivers Mooi nummer Tegenwoordig hoor je dat overal ja, Ze heeft een hele mooie aparte stem Ik haalde er eerst door ervaren Toen ik een die clip zag dacht ik eerst dat het Lady Gaga was Of mm -hmm. die wel vaker met dat soort dingen hebt Maar nou, ik vind het een beetje langdradig En een beetje ja, Als je wil slapen moet je vooral dit nummer draaien Gewoon lekker relaxed nou, we zitten ook op een relaxte middag Weet je het is woensdag Het is ja. heel mooi weer Dus als je in slaap valt op het terrasje even lekker bekleuren Nou het kan allemaal tegenwoordig Waarom niet? Ja waarom niet? Oh jee, Rob die heeft een uh, klein akkefietje met een microfoon. Oh, Godverdomme, klote. Uh... Ja, terwijl uh, Rob uh, met de microfoon uh, aan het stoeien is uh, ga ik u in detail uitleggen wat hij hier aan het doen is. Hij is Op dit moment is hij uh, de schroeven aan het vastdraaien zodat de microfoon niet van, uh, niet van zijn standaard af Moet je geen koffie zetten ofzo? Ja, uh, sorry. Uh, <laughs> <laughs> ik heb moeilijk zeggen. Jongens, we hebben drie minuten stilte. Hoe heet het? Uh, we hebben... Jezus. Uh, ja, de even evenementen de evenementen en wat hebben wij allemaal weer op de evenementenkalender staan? Ik zal ze even voor je uitlichten want waar waren we begonnen? Bij, ja, uh, ja. hiero. Oh, wie houdt je van bok? Ik hou van uh, bokbier. Ik ook, ik meer like bokbier. Nou, I komt lijkt. goed uit? Ik ik meer. Bye, like. <laughs> En uh, het is echt, uh, ja, ja, ja, we, we hebben dus uh, zaterdag de 24e. hebben in uh, Café Koper hebben een Lentebokfestival. Oh. Daar weet jij natuurlijk meer over te vertellen Ja, we hebben inderdaad in uh, Café Koper Hebben wij het uh, Lentebokfestival Want uh, we zeggen, wij zeggen gewoon heel simpel Weg met de winter, laat die lente maar lekker komen Nou, De lente komt al lekker door deze, uh, ja, deze dag Het oh, is weer Net zoals gisteren moet ik zeggen We hadden echt een heel mooi zonnetje Maar vandaag is het nog drie keer goed ja. uh, op, Mayes, uh, op deze gezellige avond uh, zal de lentebok uh, worden verwelkomd uh, Met uh, in ieder geval met om zes uur het aanslaan Van het eerste vat toch, Oh hertog Jan drinken bij de lentebok Van dit seizoen Om zeven ze uur zal er gestart worden met met, uh, weg met de winterproeverij, waarbij uh, ja, diverse huisgemaakte gerechten zullen worden ge. Uh, geserveerd, geserveerd. Ge oh, lekker ja, ja. eten. Lekker. En dan hebben we hebben ook uh, de kosten voor deze proeverij en een heerlijk glas, glas Hertog-Jan. Lentebok is uh, slechts een tientje. Dus uh, reserveren is natuurlijk gewenst. En het uh, is, uh, even kijken, op 24 maart is dat, uh, kun, kun je daar naartoe. Uh, de aanvang is om 6 uur. En uh, het uh, afloop is om twee uur s'nachts en het wordt uh, gedaan op uh, café Koper. Uh, ja, café Koper, dat zit hier natuurlijk uh, op het plein uh, vlakbij de Vebo. Ik dus denk ik... dat we daar straks lekker een biertje gaan halen. Daar gaan ja, wij een lekker biertje halen. halen. leuk. Ja. Oh. En het is kindvriendelijk. Absoluut. Op de drank na dan. Op de drank na is het en, kindvriendelijk. En uh, gratis <laughs> entree. Gratis entry En uh, Oh jongens Gewoon even doen Want uh, kijk erop Wat hebben we eigenlijk allemaal nog meer staan op de evenementen ja. Omdat dus We zullen een straks Café Koper nog even bellen Gaan we ze even vragen Hoe uh, en wat Wat hebben we nog meer Ik zou Dit is even voor leuk Voor de bij. Oh, optreden. Nou, wie, wie, wie doet hier wel eens een dwijlen hier? Iedereen in de, iedereen in de zaal, steek allemaal je hand op. zeg maar Ja. ja. Oké okay dan. Nou, we hebben een optreden van het dweilorkest. Nou, het zal waarschijnlijk geen dweil, uh, natte dweil zijn. Muziek ter ondersteuning van de 30 van Zandvoort en de circuieren. En uh, dat wordt uh, gedaan in uh, ieder geval de locatie. Is het muziek, een muziekpaviljoen. Dat is hier op de Retonde in Zandvoort. Rotonde. voor het de stadhuis. Hold en we hebben ook natuurlijk nog, in ieder geval het adres is inderdaad Raadhuisplein. En ja, het, ja. Soort, wat het soort evenement is, het zijn podiumkunsten. Het is natuurlijk midden in het centrum en dat uh, wordt ook weer gedaan op 24 maart. En het begint om uh, 1 uur smiddags. En uh, de einddatum is trouwens 25 maart. Dus dat betekent dat het volgens mij twee dagen doorgaat. En uh, ja. dat eindigt uh, beide dagen volgens mij om half vijf smiddags. Nou, de entree is, voor, uh, voor, zover, uh, voor zover ik heb kunnen zien, is gratis. Ja, je ja, loopt er voorbij, dus... Uh... Dus uh, het moet helemaal goed komen. Eens even kijken. En dan hebben we volgens mij ook... Uh, oh, wat hebben we nog meer? Een uh, gezellige karaoke. Ben jij karaoke verderop? Uh, nou, ik ben heel slecht in zingen, moet ik eerlijk zeggen. Jij ja, bent heel slecht in zingen. Nou, ik ook. Uh, als ik ga zingen, dan uh, komt de dierenambulance, komt standaard langsrijden. En daarom... Uh, ja, <laughs> om ja, een extra rondje... Hebben ze voor mij hebben ze iets nieuws hebben ze neergezet, dan uh, valt mijn valse zang iets minder op. We hebben dan ook weer een uh, karaoke in Café Omstee, Want uh, al jaren organiseert Café Omstee de karaoke- en talentenavonden onder de leiding van uh, Wim Wilwel. Nou, die kennen we allemaal wel, hè? Wim zeker, Wilwel. Zeg zeker. maar allemaal, ja... ja. Oké okay, dan. Nou, soms uh, zijn het individuele avonden, maar bijna jaarlijks is het een hele de opzet En een spektakel dat begint met voorrondes en het eindigt met een finale. Nou, al vele zangtalenten die inmiddels bekend zijn in de regio hebben zo een finale op hun naam geschreven. Zoals Joyce Vastenau en Bianca Doorsman. Ja, en wie zou naar de volgende zijn? Kan jij dat zijn? Is dat je vrouw? Is het je buurman? Is de buurvrouw? We, we, we zullen Zoek het zo direct even vragen aan Tonarissen. Inderdaad. dan gaan we ook nog eens even vragen. En men uh, kan uh, zingen op karaoke of eigen muziekbestand. Maar uh, kan als jezelf ook begeleiden op een instrument of alleen een instrument bespelen. Nou, installatie bijvoorbeeld met, uh, piano of een keyboard zijn aanwezig. Maar vanaf even de technische mogelijkheden bespreken, ja, dat is natuurlijk wel aan te bevelen. Nou, dan kun je voor naar naar uh, Wim Mendel Ik zeg het nog een keer: Wim Mendel. At nou, aanmelden hoeft niet als je geen extra wensen hebt Kom, ook, kom gewoon langs in de Café Almestei Zeestraat is, uh, 62 in Zandvoort En uh, last but not least De hoofdprijs van deze so, De hoofdprijs van deze karaoke en talentenjacht Is 250 euro Dus het is zeker de moeite waard Dat is absoluut de moeite waard oh, de, de entry is sowieso gratis Kun je lekker alles bekijken, een biertje drinken en uh, Het begint allemaal om 9 uur Inderdaad en Als je, je ruim van tevoren aanwezig bent is altijd prettig altijd En we gaan er zo direct meer over horen Want uh, we bellen Ton even zelf op Wij gaan eens dus even bellen Want dit willen we wel weten En een mooie hoofdprijs ook joh 250 euro Doe maar ja. In de pocket En hier hebben we ook nog het leuks het, het dorpsfeest van de Sequiren Want er wordt natuurlijk Een uh, Sequiren georganiseerd Maar er is natuurlijk ook een groot feest in het dorps zelf Oké okay. Zo, de vijfde kerel. Nou, zoals ik al, hier al zie, is is de vijfde kerel weer, Europa dat ze dat gaan doen. Ja. Zo. Ja, ik weet de squierun van vorig jaar, weet ik nog wel. En dat was op een gegeven moment, toen moest ik met de fiets moest ik over de boulevard heen. Nee, je, komt er, je kwam er niet rein <laughs> met de <square> <laughs> Ik ben gewoon op een gegeven moment mijn fiets afgestapt en ik denk, nou, we gaan wel lopen. Dus ik heb ja. zelf ook een klein stukje squierun gedaan. Want met het uh, Dorpfeest worden op uh, locatie, om extra activiteiten te laten zien, zijn... Goh, begin ik weer met lezen. Ja, het het dit wordt allemaal georganiseerd op het Gasthuisplein, het Raadhuisplein en de Haltestraat. Maar door het hele centrum van Zandvoort zullen er vele festiviteiten plaatsvinden. Inderdaad. En de muziek is natuurlijk ook te horen vanaf het Raadhuisplein en het Gasthuisplein. Waar tevens de sportdemonstraties gegeven zullen worden. En op de hoek bij Café Nuffen vindt u de bekendste spinningdemonstratie en de aanmoediging voor de lopers van de, van de circuitrun door Marcel van Ré. Ja, onze eigen Marcel van Ré, de eigenaar van Kennemieuw. <lacht> En, en uh, uh, al met al zal het denk ik wel weer een heel groot feest geworden. worden Ik heb ook gehoord dat een heel uh, orkest of een heel koor in de straat ook nog komt Dus dat wordt ook oh, een groot okay. feest Maar we moeten zo direct ook nog Ron Brouwer even bellen over het, uh, Want we hebben zaterdag natuurlijk in Lau en Hardy En we hebben ja. natuurlijk uh, de muziekquiz Ik zal hem hier even bijhalen uh, ja, dat is een uh, muziekquiz in uh, natuurlijk onze eigen Lauren lore, lore Hardy, onze eigen, ja, uh, eigen tijd. Zelfs nog, ja, hoe zeg, ik heb het zelf al gezegd, het is ook als een klein museum als je daar binnenkomt. Want alles <laughs> van de Lauren Hardy staat daar, ik heb nog nooit iemand gezien die zoveel spullen van, ervan heb. Maar ik zal het even vertellen, want uh, hoe heet dat? Vertel, 24 maart de LNH muziekquiz, vanaf 9 uur begint de muziekquiz en zal testen of er nog echte kennis zijn wat betreft mu de muziekwereld. Het zijn kennisvragen, muziekfragmenten en beeldmateriaal. Dit, dit, alles, dit alles wordt gepresenteerd door de grootste muziekkenner, Ron Brouwer. Er zijn leuke prijzen te winnen. Geef je op aan de bar of stuur een e-mail naar info oh, Oké, okay. nou we gaan natuurlijk zo nog even bellen daarvoor. We gaan uh, sowieso gaan we zo even bellen voor de karaoke in het uh, aankomende tweede uur. We gaan even, Ron gaan we even bellen van de Lauren Hardy En, en uh, uh, café, we nog Koper. We nog café Koper gaan we Tornadje. ook nog even bellen. Die worden allemaal het volgende uur gezellig even gebeld om hun evenement toe te lichten. Inderdaad, dan gaan we eens even kijken wat hun allemaal van onze petten hebben. Want we hebben dus wel weer een feestweek eraan, die eraan zit te komen. Dus sowieso. Het, om het zo te wordt sowieso heel gezellig en lekker druk met dit ah, weer absoluut. als het zo aan blijft houden. Ik mag het toch hopen, ja. Laat het alsjeblieft zo blijven, want uh, dit is Zandvoort op zijn mooist natuurlijk. Wij gaan lekker luisteren naar de animals met Don't Let Me Be Misunderstood. Een heerlijke klassieker ja, uit de auto's. We gaan ervoor. I love you, oh, oh, oh, baby, don't you know I'm human? I have thoughts like any other one? Sometimes I find myself. Yes, our just the soul is done and be misunderstood. Yes, our just the soul nossa, nossa, assim você me mata. Ai,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 Assim você me manda. Ai, me Ja ja inderdaad dat was Miguel Telo met Izo et pego Heerlijk nummer, hij blijft lekker terugkomen. Oh, oh, oh. Eigenlijk het mooie, die versie die we natuurlijk nu horen... dat zullen de meeste mensen natuurlijk al weten... ...maar daar zijn we mee dood doodgegooid. Dit is de enige goede versie die ervan bestaat eigenlijk. Hij heeft nooit een studioversie ervan gedaan. De live. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde als met het nummer van Lange Frans en Baas B. Dat geeft het land van, daar is ook een studioversie van, voor zover ik weet. Oké. Okay. Oh, Van Helen. We hebben nog een hele mooie voor jullie klaarstaan. Een hele mooie klassieker natuurlijk. Om nog even het eerste uur vast goed af te sluiten en om het tweede goed in te wijden... En voor de mensen die een lunchpauze hebben gehad. Geniet lekker van te werken. En we gaan even een gouden ouder doorheen gooien. Van Helen ja. met Jump.